Ik wil graag met u lezen uit 1 Korinther 12 en 13. Dat gedeelte uit 1 Korinther 12 zal elke keer wel naar voren komen. Want daar vinden wij die negen genadegaven opgezond waar het in deze avonden over gaat. Maar ik lees er ook een paar versen uit hoofdstuk 13 bij. 1 Korinther 12 vers 4. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest, en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer, en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is, want aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid, en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde geest. Vers 28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Vers 29 Zijn allen soms apostelen, zijn allen soms profeten, zijn allen soms leraars. 13 vers 1 als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle symbaal geworden. En als ik profetie heb, en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. Vers 8 De liefde vergaat nooit, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden, het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele, en wij profiteren ten dele, maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Vers 12 Wij kijken u door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Tot zover uit het woord van God. Het zal goed zijn aan het begin van elke avond, zeker voor degenen die er voor het eerst bij zijn en ook zeker voor... ...degene die zo'n opfrissertje van het geheugen wil kunnen gebruiken... ...om nog even kort te vertellen wat genadegaven zijn. Voordat we het heel specifiek over de tweede uit het rijtje gaan hebben... ...het woord van kennis. Genadegaven zijn geen gaven die gemeten worden in een gaventest. Ik zeg het nu allemaal heel telegramstijlachtig... ...ik heb dat de volgende, vorige keer nogal uitvoerig verteld... Wat in een gaventest gemeten wordt, zijn eigenlijk helemaal geen geestelijke gaven. Het zijn natuurlijke vermogens en capaciteiten. Daar is niks mis mee, die heeft de heilige Geest ook geschonken. Het zijn scheppingsgaven. Maar daarbovenop komt onze eigenlijke bediening. Gaven zijn ook weer geen bedieningen. Het zijn drie verschillende dingen. Natuurlijke begaafdheden en talenten en vermogens en capaciteiten, dat is één. Ten tweede bedieningen, dat is eenvoudig de taak die u hebt in het Koninkrijk Gods. ...of in de gemeente, dat is de taak die God aan ieder geschonken heeft... ...en die is voor allen weer anders. En het derde, dat is de uitrusting die u daarvoor nodig hebt. En daar hebben die charismata mee te maken. Eigenlijk zit het woord gave daar helemaal niet in. Charisma betekent een portie genade. Een genadebewijs. En het is goed dat ze zo genoemd worden... ...zodat we ons nooit wat zouden gaan verbeelden... Als wij in onze bediening gaven woorden van wijsheid en kennis ontvangen, of geloof, of onderscheiding van geesten, of profetie, of talen, of krachtgaven van genezing, dan is het goed om te weten dat dat altijd charismata, genadebewijzen zijn. Elke keer worden we daaraan herinnerd, het zijn bewijzen van de genade van God. U hoeft zich dus ook niet de vraag te stellen welke van die negen u het liefste zou willen. Want het mooie nieuws is, u kunt ze allemaal krijgen. Ik heb dat de vorige keer vergeleken met een gereedschapskist. Je kunt in een bepaald werk niet één stuk gereedschap gebruiken. Je hebt bij wijze je hebt bij tijd en wijlen elk stuk gereedschap uit de kist nodig. Wat u moet weten is niet wat is uw gave. Ik ben ook zo opgegroeid en ik heb er ook heel lang over zitten piekeren, maar dat leidde tot niets. Ik ontdekte dat ik heel iets anders moest weten. Ik moest weten wat is mijn taak. Het is totaal niet interessant of u kunt vertellen wat uw gave is, want wat komt daarbij uit? Wie zult u nou horen dat iemand zal ooit zal zeggen van, van deze negen genadegave, dat is nou mijn gave? U moet vertellen wat uw taak is in het koninkrijk gods. En ik heb het de vorige keer gezegd, als u dat nog niet weet, wordt het hoogste tijd om erachter te komen. En als u het weet, krijgt u deze gereedschapskist erbij. Sommige mensen weten al van de gereedschapskist, weten alleen nog niet waar ze het voor moeten gebruiken. Morgen hebben we een heerlijke conferentie, daar vertrouw ik tenminste op, in Kampen. En eh, met twee andere broeders, en dan gaan we het hebben over het koninkrijk van kracht. En ik mag morgen vroeg beginnen met de vervulling met de Heilige Geest. En dan komt dat zelf naar de orde. Vervulling met de Heilige Geest, ja mooi. Maar wat heb je dan als je niet weet wat je ermee doen moet? Stel u voor dat de volheid van de geest zomaar over u zou komen. Nou, meestal gebeurt dat niet zomaar. En u zou vervolgens niet weten waar u met die volheid heen moest. Dat is een beetje hetzelfde. Alleen gaat het over veel meer nog dan over je bediening. De bediening is daar maar één onderdeel. Het is een veel wijder onderwerp. Maar het is een beetje hetzelfde in dit opzicht. Je ontvangt genadegaven. Je ontvangt vervulling. Maar je moet weten waarvoor je het ontvangt. Je hebt de volle kracht van Gods geest nodig voor je taak. En ook voor aanbidding en ook voor je getuigenis en voor een heleboel andere dingen. Maar deze genadegaven zijn de geestelijke uitrusting voor de taak die u hebt te doen. En daarom is het ook zo belangrijk, zoals de Statenvertaling dat heeft en ook de Telosvertaling... ...om niet, zoals je dat in de MBG-vertaling vindt bijvoorbeeld, te vertalen om, woord, om te wijsheid te spreken en kennis. Het gaat om een woord van wijsheid, zo letterlijk, en een woord van kennis. Het gaat niet om de vraag hoe krijg je kennis... Dat is op zichzelf ook een heel belangrijke taak en vraag. Het is gedeeltelijk mijn beroep om daar antwoorden op te proberen te geven en kennis bij te brengen en kennis te examineren. Maar hier gaat het niet om de vraag hoe kom ik in kennis. En bovendien de beste resultaten worden daar soms behaald door mensen die weinig weten van de volheid van de geest. Maar die dat behalen, dat resultaat op grond van een goed intellect. Hier gaat het om een woord van kennis. Hier gaat het erom op het juiste moment het woord van kennis te spreken. Net zoals we dat de vorige keer gezien hebben bij het woord van wijsheid. Op het goede moment het woord van de heilige geest te spreken. Het woord van kennis. En dat is bij al deze gaven zo. We zullen dat de volgende keer zien bij geloof. Daar gaat het niet om het zaligmakend geloof. Het gaat erom op het goede moment... Dat geloof te hebben, die ontvankelijkheid voor een bijzonder werk van God op dat moment. Het gaat altijd om wat je op een bepaald moment nodig hebt. Het gaat in vers 11 aan al deze dingen, al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. De een heeft dit op dit moment nodig en de ander heeft dat op dat moment nodig. En in vers 7 wordt het genoemd, de openbaring van de geest tot wat nuttig is. Nou, de ene keer is dit nuttig en de andere keer is dat nuttig. De ene keer hebt u een woord van wijsheid nodig en de andere keer een onderscheiding der Geest En de volgende keer een gave van genezing en de volgende keer een werking van krachten. En soms hebben u ze bijna allemaal tegelijkertijd nodig. En als we dat nog even bekijken aan de hand van de bedieningen, dan begrijpt u... Bij elk van de vijf bedieningen van Efeze 4, vers 11. hoe geweldig nuttig deze gaven zijn. Het is een leuk huiswerk, misschien heb ik de vorige keer ook al gezegd. Je hebt vijf bedieningen, je hebt negen gaven, dat is 45, dat is een preek in 45 punten. Want u kunt voor uzelf eens nagaan. bij elk van die vijf bedieningen. wat voor nut die negen gaven zouden kunnen hebben. Laat ik nou één voorbeeld nemen: de pastorale bediening. Ik kan net zo de andere nemen. Uh, het moeilijkste zou zijn juist over leraarsbediening te spreken, maar daar komen we zo op terug. Wat zou het nuttig zijn in een pastorale bediening? Als je het niet alleen maar hoeft te doen op grond van je natuurlijke luistervaardigheid, hoe belangrijk die ook is. Je natuurlijk empathisch vermogen, hoe belangrijk dat ook is. Dat kan trouwens ook ontwikkeld worden. Dan kun je zelfs cursussen vervolgen, opleidingen vervolgen. Maar je moet het ook wel een beetje zelf hebben, maar dan heb je het allemaal over natuurlijke capaciteit. Al is het nog zo'n geestelijke opleiding, dan hebben we het over natuurlijke capaciteit. Nou, daarbovenop komt de geestelijke bediening. En wat zou het dan geweldig zijn als je in zo'n pastoraal contact met iemand het woord van wijsheid kon spreken. Dat wil zeggen dat woord dat iemand op dat moment nodig heeft. Niet door jouw levenservaring en door jouw kijk op mensen, jouw mensenkennis... ...maar het woord van de Heilige Geest. Of als je een woord van kennis zou ontvangen... ...zodat je ineens zou weten, inzicht zou hebben in wat die ander werkelijk bezielt... ...werkelijk mankeert, waar werkelijk de problemen liggen. En je dat ook uit kan spreken, zodat die ander zegt, hoe, hoe kan dat, hoe weet je dat? En wat zou het geweldig zijn als je op dat moment het geloof had... ...om iemand de handen op te leggen... ...als het ging om fysieke of psychische kwalen. Dat zou het geweldig zijn als je op dat moment onderscheiding van geesten had. Heel letterlijk om te zien of we bepaalde verkeerde geesten... ...ook een rol spelen in die pastorale situatie. Maar wat zou je geweldig zijn als je over de turbomotor kon beschikken... ...dat is de tongentaal. Hoe het werk snap ik ook niet, maar dat snap ik van mijn eigen auto ook niet zo. Als je zou weten... Hoe dat werkte als je door die turbomotor in te schakelen extra geestelijke kracht kon vrijzetten in de bediening. Nou, zo heb ik ze bijna alle negen al gehad. Alle negen hebben hun plek. U zou toch een vreemde taakbeheerder zijn als u dacht dat u met één van die negen wel toe kan. Dat is dan die gave waar u speciaal op gericht bent die u zo graag van de Heer had willen ontvangen. Zonder dat u wist dat u zo alle negen kon krijgen. U bent veel rijker dan u dacht. Maar ik zeg er ook heel praktisch bij, u hebt ook alle negen nodig. Goed, nou dat was even kort samengevat wat we de vorige keer heel veel uitvoeriger hebben gezien. Nou moeten we eens gaan denken over dat moeilijke woord kennis. Ik heb 1 Korinther 12 vers 28 erbij gelezen. Omdat je daar die genadegaven nog weer ziet terugkeren. Maar dan als het ware in de vorm van een specialisme. Daarmee bedoel ik dit. Ze zijn alle negen voor u dus allemaal... Maar sommige mensen hebben een profetische bediening. Dat zijn profeten. Even voor de duidelijkheid. Je kunt allemaal op een bepaald moment een profetisch woord ontvangen. Dat is die genadegraaf. Maar sommige mensen hebben daarin een bediening ontvangen. Dat zijn profeten. Het feit dat u wel eens een profetisch woord gesproken hebt. En dat heb je heel vaak hoor zonder dat je daar erg in hebt. dat hebben veel meer mensen dan ze, gedaan dan ze van zichzelf denken. Dat even terzijde. Maar dat maakt u nog niet tot een profeet. Maar als we heel vaak dat soort woorden krijgt, als u het gevoel hebt... ...dit is echt een bediening die ik van de heer heb ontvangen, dat is een andere zaak. En zo is het ook als je, als je kijkt naar de leraren hier. Dat zijn mensen die opvallend vaak een woord van kennis ontvangen. En zo heb je hier verschillende van die bedieningen. Er worden allemaal genadegaan van genezing, hulpbetoning, besturing. Je kunt zeggen dat sommige bedieningen... Daar komen sommige genadegaven wel veel meer voor dan anderen. Profeetie is een van de negen genadegaven. Je kunt ze allemaal krijgen. Je hebt ze in alle bedieningen nodig. Maar de profeet krijgt er heel veel van. Dat is zijn specialisme. Dat heb je niet allemaal. Je hebt geen specialisme in tongentaal. Je hebt geen bediening die speciaal daardoor gekenmerkt wordt. Maar wel als het gaat om de leraar. Die staat er uitdrukkelijk bij in vers 28. Nou, daar heb ik een klein beetje verstand van. Want daar ben ik. Ik ben leraar. Dat is helemaal geen opschripperij om twee redenen. In eerste plaats kunt u allemaal uw bediening wel aan een van die vijf linken. Dus is helemaal niks bijzonders. U zou mij moeten kunnen vertellen aan welke van die vijf uw bediening het meest gekoppeld is. Want ik heb de indruk dat je alle geestelijke bedieningen wel op een of andere manier aan die vijf kunt koppelen. Dus als ik het van de mijne weet, zou u het ook van de uwe weten. En uh, als ik zo sommigen hier rondkijk, dan kan ik dat zo vertellen wat voor uh, bediening zij heel speciaal hebben. Een tweede reden waarom het niet onderscheiden is, is dat mijn bediening helemaal onderaan staat. Op het lijstje. De apostelen staan eerst. En de leraren onderaan. Dus uh, er is geen opschepperij als ik zeg dat mijn bediening die onderste is van het rijtje. Het lijkt me zo. Ik heb eerlijk gezegd wel eens gedacht, dat zal ik u eerlijk vertellen. Ik heb het ook wel eens vaker hier of daar verteld. Uh, ik vond mijzelf een beetje bekijkt afkomen zelfs. Ik dacht, die apostelen, die hebben allerlei wonder, eh, wonderen. Er wordt in 2 Korinthe 12 vers 12 gesproken over eh, de tekenen van een apostel zijn onder u geschiet. Ja, dacht hij natuurlijk, apostelen die nieuwe terreinen ontginnen, die een eh, interlokale bediening hebben, soms in een heel regio, heel lands, en tegenwoordig zelfs wereldwijd. Ja, dat die wonderen en tekenen nodig hebben, dat snapte ik. En dat evangelisten vooral daar waar ze het evangelie verkondigen, waar het nog nooit eerder heeft verkondigd is geweest, dat die wonderen en teken nodig hebben, dat snap ik ook. En profeten, ja, hun profeteren zelf al een wonder. En in de pastorale bediening, oh, wat zou dat geweldig zijn als je daar wonderen mag meemaken van genezing en herstel. Maar een leraar die de Bijbel uitlegt, waarvoor zou die wonderen en tekenen hebben? Daar zat ik wel eens mee. Ik dacht, nou... Ja, het is ook echt wel een beetje wat onderaan staat. Hè? Bij de uitdeling zijn wij er een beetje bekaaid vanaf gekomen. Totdat. Dat is nu al uh, zes jaar geleden. Nou, zo nog maar kort. Eigenlijk totdat iemand zei. 'Het wel eens gekeken naar Johannes 3. Wat Nicodemus zei. Nicodemus zegt. Wij weten. Hij zegt hij tegen de heer Jezus. Wij weten dat u een leraar bent van God gezonden. Want niemand doet zulke tekenen als u. Oh ik was zo opgelucht. Ik dacht, wat heerlijk. Het is ook voor de leraren. Alleen, toen zat ik natuurlijk wel met het probleem dat hè, als je leraar bent, dan moet je het ook leerstellig kunnen verantwoorden. Toen dacht ik, waarom zouden leraren dan wonderen en tekenen nodig hebben? Nou, eh, daar zijn verschillende redenen voor te geven. Dat was voor mij zelf heel belangrijk, want het is wel leuk als je dat daar zo leest in de Bijbel. Dat is wel een troost, maar dan moet je ook kunnen begrijpen hoe dat dan kan. En ik zal u vertellen de reden waarom het zo moeilijk is om dat in eerste instantie te snappen. Leraren, dat zijn mensen die woorden van kennis spreken zou je kunnen zeggen. Het is moeilijk te snappen waarom die wonderen en tekenen zouden moeten hebben in hun bediening. En dat komt doordat wij de leraar te veel hebben uh, vereenzelvigd met de theoloog. Daar heb je het hele probleem. En dat komt ook door, in de laatste honderd jaar is er veel over geschreven, over die genadegaven. En dat is een beetje met alle problemen zo. Met onderscheiding de geesten hebben we vandaag de psychologie voor. De gaven van genezing hebben we vandaag de geneeskunde voor. Uh, de wijsheid kun je ook bij de psychologie terecht. En voor de kennis hebben we de theologie. Dat kun je rustig zo lezen. Zeker in het tijdperk dat over de heilige geest nog niet zo diep werd doorgedacht. Dat is heel gewoon. Wijsheid is een soort aangeboren gave. Helemaal wordt het in de natuurlijke sfeer getrokken. En kennis daarvoor kun je studeren. Ik zou u de citaten kunnen geven. Nou, je kunt je voorstellen, als je zo een leraar ziet, als eigenlijk een soort theoloog, dan, ja, dan snap je absoluut niks van die wonden en tekenen. Hoe dat kan. Maar het is één groot misverstand. Laat ik het meteen bij haasten, anders zou ik mezelf het brood uit de mond stoten. Ik leid theologen op. En ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Integendeel. Je moet als je de Bijbel wil uitleggen wel weten waar het over gaat. En dat daar geregelde uh, opleidingen voor zijn. Dat is alleen maar nuttig. Net zo goed als het nuttig is dat iemand die intensief in de pastorale zorg wil duiken. Dat het goed is dat hij verstand heeft een beetje van uh, psychotherapie en al die dingen die ermee samenhangen. Je hoeft er niet te overdrijven. Maar er worden wel veel uh, bokken geschoten op dat punt. Die hadden kunnen worden voorkomen. Dus daar gaat het niet om. Maar een theoloog is niet automatisch een leraar. Wat is het verschil? Theologie, daar heb je niet eens wedergeboorte voor nodig. Dat is een academische onderneming, daar heb je een goed stel hersenen voor nodig... ...en een beetje aanleg voor typisch theologische vraagstukken. Je moet er lol in hebben om die op te lossen en als je dat goed kunt, dan kun je hoge cijfers halen. Als je naar een van onze Rijksuniversiteiten gaat, dan vraagt niemand naar je geestelijke ligging... ...of naar je achtergrond, of überhaupt of je wel een christen bent. Het enige wat van je verwacht wordt, is dat je academisch presteert. Dat is in Apeldoorn en Kampen enzovoort is dat niet het geval, gelukkig... Maar het is een academische onderneming. En al zou je wederom geboren zijn... <coughs> dan heb je er nog steeds de vervulling met de Heilige Geest niet voor nodig. En een leraar dat is heel wat anders. Een leraar is een geestelijke bediening. Er staat in Efeze 4 vers 11... van die vijf... waarvoor ze zijn. Ze hebben dit tot doel. En dan gaat het niet om... het volk van God te onderrichten in de leer in de theologieën, theologische theorieën, maar er staat in Everse 4, waarvoor ze zijn die vijf, ze zijn om de heiligen te volmaken nou dat doe je beslist niet met theologische theorieën ze zijn er tot het werk van de bediening, dus om de mensen te helpen hun bediening uit te voeren zo lees ik het nou even tot de opbouwing van het lichaam van Christus totdat, let op totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Ah, dat is mijn woord. Kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Alle vijf op hun eigen manier dragen ze ertoe bij dat gelovigen volwassenen worden. Naar de maatstaf van Christus. Christus is de maatstaf voor die volwassenen. Ze moeten allemaal geestelijk volwassen worden. En dat wordt je niet van theologische theorieën. Ik heb er geen problemen mee, ik heb er geen moeite mee. Ik wil ze dus ook niet als boosdoeners afschilderen, dan heeft ze niet genoeg. Sterker nog, daar gaat het helemaal niet om. Een mooi voorbeeld is ook in de kolossenbrief. Kolossen 1 vers 28. Waar Paulus zegt van Christus, hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren onderwijzen. In alle wijsheid, met dit doel, om iedere mens volmaakt te stellen, dat is volwassen te stellen in Christus. Het gaat dus niet om intellectuele kennis, het gaat om kennis die mensen volwassen maakt in Christus. Dat zit helemaal op de golflengte van de heilige geest. En daar in die sfeer, daar passen wonderen en tekenen. Want daarvoor kunnen alle middelen gebruikt worden, bovennatuurlijke middelen van de heilige geest, om gelovigen daartoe te brengen. Dit is voor ons moeilijk, want wij komen uit een traditie, daar hebben we allemaal een tik van meegekregen, we hebben allemaal op school gezeten, en dan ging het om de kennis van de leraren over te nemen. Die leraren waren niet per se voorbeelden voor ons, dat was mooi meegenomen als het wel zo was, maar daar ging het niet om. Het ging erom dat je hun kennis bij gebracht werd, en dat je daarover examen deed. Het ging om puur intellectuele kennis. Nou, we zijn weer terug bij de eerste Korintherbrief, en daar komt dat soort kennis ook wel voor. Dus ik ga drie definities van kennis geven en ze kunnen me alle drie in de Korintherbrief voor. Dit is de eerste, dat is intellectuele kennis. Ik ben er dol op, dat is mijn natuurlijke hart. En God heeft me zo gemaakt, ik kan het ook niet helpen, maar ik ben er dol op. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Dus er is niks mis mee. Weet je waar wat mis mee is? Als je niet meer hebt dan dat. Hier staat in, in Korinthe 1 vers 5. Van de Korintiërs dat ze in alles rijk geworden waren in Christus. In alle woord en alle kennis. Ze waren rijk in alle kennis. En wat leverde dat op? Dat zie je in de volgende bladzijde. Het was een zeer vleeselijke gemeente. Met alle mogelijke wantoestanden. Een heel concreet voorbeeld daarvan vindt u in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8 daar gaat het om het feit dat sommige kennis hebben. Die weten bijvoorbeeld, daar gaat het hier concreet over... ...dat het helemaal geen probleem is om offers te eten... ...zolang je maar niet aan de eigenlijke afgodendienst deelneemt... ...maar dat vlees van die afgoden dat verkocht wordt... daar ...hoef je niet na te vragen, dat kun je gewoon eten, dat is kennis. Maar dit is een vorm van kennis, zegt 8 vers 1, die opblaast. Een kennis zonder liefde. Niet kennis in het algemeen blaast op. Mensen die niet van kennis houden... ...die maken zich er dan graag vanaf door te zeggen... ...kennis blaast op. Nee... Een bepaald soort kennis. Kennis zonder liefde. Een kennis die alleen maar hoofdkennis is. Waar niemand warm van wordt. Waar zekere mensen niet geestelijk volwassen van worden. Dat is een kennis die opgeblazen maakt. Als een opgeblazen kikker. Vol kennis en zonder liefde. Weet je wat je met die kennis kan doen? Dat zie je in vers 10. Als iemand u die kennis hebt. In een afgodstempel, dat wil zeggen die inzicht heeft dat, dat dit of dat best kan en dat of dat kan niet, die weet dat allemaal precies te onderscheiden. Hij kan het je haar fijn uitleggen. Hij kan er een heel college over geven. Maar die, iemand ziet u die kennis hebt, die ziet u in een afgodstempel zitten. Dan zal zijn geweten daar hij zwak is, hij heeft die kennis niet. Niet aangespoord worden om ook afgoden of versteden. En dan staat er de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Dat is het soort van kennis waar we in Gods gemeente niet op zitten te wachten. We gaan naar de tweede vorm van kennis. Die tweede vorm van kennis, dat is niet zozeer kennis die op informatie betrekking heeft, maar op relatie. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt is in Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Dat snapt natuurlijk niemand. Daar maakt de statenvertaling ervan. Adam bekende zijn vrouw. Dat snapt nog steeds niemand. Dus staat er in de NBG-vertaling. Adam had gemeenschap met zijn vrouw. Dat is heel frappant. Hij kende haar. Dat wil zeggen. Kennen betekent daar relatie. Gemeenschap. Intimiteit. De eerste keer dat het Nieuw Testament voorkomt. Precies hetzelfde. Jozef kende Maria niet totdat ze haar kind gekregen had. Nou, natuurlijk kende hij haar. Hij met haar verloofd. Maar kennen betekent dan bekennen, gemeenschap hebben met. Dat is kennis in de zin van gemeenschap, relatie, intimiteit. Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kennen. Van dat eeuwige leven zegt hij in 1 Johannes 1, dat dat geopenbaard is opdat wij gemeenschap zouden hebben met de vader en de zoon. Kennis in de vorm van gemeenschap. Dat is heel bijzonder. Ik heb uit 1 Corinthië 13 erbij gelezen. Omdat je daar in vers 12 een prachtige definitie vindt van wat kennis is. En dat is zo belangrijk in deze hoofdstukken om te begrijpen wat dat woord van kennis is. U denkt dat heeft hij heeft hier een hele tijd nodig voordat hij bij dat eigenlijke uitdrukking hier komt. En nu hebben we gelijk aan. In vers 12. Wij kijken nu door een spiegel, wazig. Maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele... En dan zal ik kennen, let nog, zoals ook ik gekend ben. Niet zoals het ideaal van de student is, eens zal ik kennen zoals mijn professor kent. Dan heb ik net zoveel boeken gelezen, net zoveel kennis in mijn hoofd gepropt, net zoveel goede examens afgelegd en net zoveel graden gehaald als hij. Eens zal ik kennen, zegt de apostel, zoals God mij kent. Maar God heeft niet alleen maar informatie over jou... Dit is hartenkennis, hij kijkt dat op de bodem van je hart. Dit, daar eigenlijk zegt hij, dan zal ik kennen zoals God kent. Zoals God mij kent, door en door. Dan zal ik kennen op dat hoog, diep geestelijke niveau. Dan zal ik alle dingen leren beoordelen in het licht van God. Is dat alleen voor straks? Nee, ik streef er wel naar. Want door de kracht van de Heilige Geest wil ik er zo dicht mogelijk nu al bij komen om de dingen te zien zoals God ze ziet. Ziet u nou iets meer van wat de leraar is? De leraar is iemand die zodanig onderwijs geeft vanuit de schrift, dat de mensen, de dingen, dat is God zelf, dat zijn wij zelf, dat is de hele wereld, alle dingen, alle dingen leert zien zoals God ze ziet. En ziet u wel dat dat niet een intellectuele bezigheid is alleen maar, natuurlijk komt dat er ook bij, dat is ook helemaal niet erg. Maar dat dat vooral een hartsaangelegenheid is. En ziet u wel dat dat ook alleen maar kan door de kracht van de Heilige Geest. Want om op die manier harten van mensen te raken. Zodat ze dichter bij de Heer komen. Zodat ze meer volwassen worden in Christus. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Het woord van kennis. Is het woord van inzicht. Dat op een bepaald moment een ander kan helpen in zijn situatie... om zichzelf beter te leren kennen... om Christus beter te leren kennen... God beter te leren kennen... en misschien wel de wereldsituatie... of wat het ook mag zijn. Het is dat woord dat je ontvangt van de Heilige Geest... en dat je mag doorgeven aan een ander. Voor mijzelf, als ik een klein getuigenisje mag geven ken ik dit het aller aller aller sterkst in de bediening van het woord. Heel vaak wordt dat een profetische bediening genoemd. Maar profet, profetie heeft, het is al, er zit een overlap tussen al die gaven, je kunt dat niet precies onderscheiden. is spreken tot stichting, vermaning en vertroosting, daar zit het ook altijd wel in. Maar je ziet in 1 Corinthe 14, om nog even verder te lezen, dat daar profetie weer wordt onderscheiden van kennis. In vers 26. Hoe is het dan broeders? 1 Korinther 14 vers 26. Wanneer u samenkomt heeft ieder een psalm. Heeft een leer. Daar komt de leraar. Heeft een openbaring. Heeft een taal. Heeft een uitlegging. Laat alles in met een geregelde orde geschieden. En al eerder in vers 9 van hoofdstuk 14. Nee daar klopt iets niet. Daar heb ik een verkeerde tekst op geschreven. Maar het woord kennis komt hier ook voor in dezelfde samenhang. Eh, kennis, profetie, openbaring... Dat zijn allemaal begrippen die hier in dezelfde verband liggen. En ze onderstrepen wat kennis in feite is. Het is kennis... Eh, in, ik heb het al gevonden in vers 6. Ik had het wel goed opgeschreven. En nu broeders, als ik tot u kom en in talen spreek... Welk nut zal ik u doen als ik niet tot u spreek, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer. Hier staat apart nog weer leer. Maar kennis staat hier tussen openbaring en profetie. Dat ligt dus als het ware in dezelfde categorie. Het ligt in hetzelfde vlak. Dit is kennis die een openbaringskarakter heeft. En ik heb u gezegd, daar was ik mee bezig dat te vertellen... Dat ken ik het meest uit de prediking. Als je heel, daarom kan ik ook zo preek nooit lang van tevoren voorbereiden. Ik krijg vaak uitnodigingen... Uh, ...van mensen die dan drie weken van tevoren al vragen... ...wilt u vast een tekst opgeven waarover u preekt? Nou, A weet ik dan nog helemaal niet waarover ik zal preken... ...want ik heb in die tussentijd nog vele andere samenkomsten... ...dus ik denk er nog niet eens over na. En laat staan dat ik ze precies een tekst zou kunnen opgeven. En als ik dat dan gedwongen word toch op te geven... ...want ze moeten die liturgie drukken en weet ik het allemaal heb ik er vaak later spijt van, want ik denk, had ik nou maar zus of zo? En soms verander ik dat dan, wat er ook op de liturgie staat. Ik weet het niet, maar zo werkt dat bij mij. En soms weet ik het pas als ik de mensen in het wit van de ogen zie. Ik moet al de komende twee dagen vier toespraken houden. En het, ik, ik, ik kan er bijna niet over nadenken, want ik weet a, dat het toch anders gaat dan ik mij daarvoor bereid. Ik weet alleen het thema, dat is al heel wat. Ik weet waar ik het over moet hebben. Ik moet het hebben over vervulling met de Heilige Geest... over de zalving met de Geest... over genezing en één onderwerp is helemaal open. Het kan alles worden. Dat weet ik. Verder weet ik het niet. En ik zeg wel, Heer, alsjeblieft... geef mij woorden van kennis. Geef mij die woorden vanuit de schrift... die passen bij mij als leraar... die dus een onderwijzend karakter hebben... maar die mensen tegelijkertijd raken. Om een simpel voorbeeld te geven. Als ik spreek over genezing... Dan wil ik het precies uitleggen, maar ik wil ook dat er mensen bij genezen. Als ik spreek over vervulling met de geest, wil ik het precies uitleggen uit de Bijbel. Maar ik wil ook dat er mensen door vervuld worden met de geest. Als ik spreek over zalving, dan wil ik dat mensen die zalving ook in hun leven gaan ervaren. We zeggen dan wel eens het, is het verschil tussen theorie en praktijk. Precies, de theoloog heeft het over theorieën. De leraar heeft het ook over het onderwijs vanuit de schrift. Maar dan onmiddellijk praktisch betrokken. Op de geestelijke vorming van de geloof. Kijk, ik zal u een voorbeeld geven van een tekst die heel vaak geciteerd wordt. Uit Hosea 4, vers 6. Mijn volk gaat te gronden omdat het geen kennis heeft. Die tekst wordt zeer regelmatig geciteerd. Sommigen van u hebben het vast ook wel eens gehoord. Maar dan wordt dat meestal gedaan om te zeggen. Het is wel erg jammer dat onze jonge mensen, met name, die krijgen er altijd van langs. dat onze jonge mensen zo weinig Bijbelkennis hebben. Nou, om u de waarheid te zeggen, daar maak ik me ook wel eens zorgen over. Maar ik maak me ook zorgen over de manier waarop zo'n tekst verkracht wordt. Want het gaat dan niet over bijbelkennis. Bijbelkennis is ontzettend belangrijk. Hoe kun je woorden van kennis ontvangen als je geen kennis hebt van de schrift? Maar dat hoort bij de ondergrond. Dat hoort bij je basisuitrusting. Je hebt kennis nodig. Maar daarmee kun je nog geen woord van kennis spreken. Al zou je alle kennis hebben, dat zegt Paulus hier ook in 1 Corinthians 13. Als ik alle kennis heb, ik weet alle verborgenheden en alle kennis, hoofdstuk 13 vers 2. Dan wil dat nog niet zeggen dat ik op het juiste moment, op de juiste tijd, het woord van kennis kan spreken. <coughs> Stegenwoordig de hele Bijbel uit mijn hoofd zou kennen. En er is iemand die gaat een boze weg op. Hij raakt van het geloof af, of hij raakt van zijn vrouw af, wat in beide gevallen even dramatische consequenties heeft. En ik kom bij hem en ik zeg nou maar gelukkig, de hebben van onze zijde, die zegt, ik zal ze niet uit mijn hand rukken, je bent een schaapje van de goede herde. Dus één ding is een troost, en dat is dat elkaar straks in de hemel zouden terugzien. Dat is geen woord van kennis. Dat is een eerder een woord van de duivel. Het is het verkeerde woord op de verkeerde plek. Het is niet wat die persoon nodig heeft. Wat die persoon nodig heeft is een profetische scheldkanonade. Ik bedoel dat dus in de zuivere bijbels profetische zinnen. Want die konden er wat van die profeten. Zo iemand verdient een geestelijk pak voor zijn broek. Het is schandalig. Als iemand dat zou doen uh, met de buurvrouw naar bed. En dan ook nog erbij vertellen dat God de liefde geschapen heeft. En dat hij nou eenmaal niet meer van zijn vrouw houdt. Maar wel van de buurvrouw. Dan zeg ik je bevindt je op een, wel, op een weg die eindigt in het eeuwig verderf. Dat is het profetische woord dat hij nodig heeft. Je kunt dus het zwaard, dat is de Bijbel. De Bijbel is een zwaard. Dat zwaard kun je gebruiken als een zwaard van de geest. Zo zegt Efeze 6 dat. Je kunt het ook gebruiken als een zwaard van het vlees. Door de verkeerde woorden op de verkeerde momenten toe te passen. Tegenover de verkeerde persoon. Pas geleden had ik ergens een toespraak... ...over het boek Job... ...over Job 22... ...daar staat een schitterende passage... ...waar een van de vrienden van Job... Elifas, ...tegen Job zegt... ...mocht toch de Heere God jouw gouderts... ...en jouw zilverschat zijn... ...het is een van mijn favoriete passages uit dat boek... ...het is geweldig... ...alleen als je het op de keper beschouwt... ...was het het verkeerde woord tegen de verkeerde persoon... ...op de verkeerde tijd... Elifas verdient een pak voor zijn broek... Dat hij dat tegen Job durft te zeggen. Die dat totaal niet verdiend had. Maar als je het losmaakt van Job. Is het schitterend. Als je diezelfde woorden gebruikt tegen de personen die ze wel nodig hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat doet Paulus ook. In 1 korinthe 3 citeert hij een woord van Elifas. Elifas zei dat woord tegen de verkeerde persoon op het verkeerde moment. En ik krijgt daarvoor later op de kop. De Heerde God zegt ik ben boos op jou en op je twee vrienden. Lees het maar aan Job 42. Toch citeert Paulus dat woord. Waarom? Omdat het wel een woord was... ...dat op zichzelf waar was. Dat alleen helaas op het verkeerde moment werd uitgesproken. Het woord van kennis. Daarvoor is kennis van de Bijbel niet genoeg. Het is nodig om op het juiste moment... ...en dat ontvang je van de Heilige Geest... ...te weten welk woord je moet spreken. En dat kunt u allemaal. Al hebt u maar voor uw eigen gevoel een minimale Bijbelkennis... Trouwens, als voor onszelf horen we dat allemaal te hebben, min of meer dat gevoel. Want we krabbelen maar een beetje aan de oppervlakte van de schrift. Maar dit is waar je naar nou mag uitstrekken. Op het juiste moment een woord te spreken uit de schrift. Een stukje kennis toe te passen. Dat op dat moment het juiste woord op de juiste plek is. Als je ziet in 1 Corinthe 13, het staat Paul in vers 2, Paul naar verborgenheden. Het staat in hoofdstuk 14 vers 6, las ik net tussen openbaring en profetieën. En, wat ook heel belangrijk is, dat is heel merkwaardig, daar moet u eens over nadenken. In 1 Korinther 13, hetzelfde hoofdstuk, we hebben het gelezen, in vers 8. Er staat aan het eind, hoofdstuk 13 vers 8, het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Het is voor mij een sleutel om te begrijpen over wat voor kennis het hier gaat. Als het gaat om kennis van de dingen van God. Die zal nooit er niet gedaan worden. Die zal zich in de hemel alleen maar verdiepen en verrijken. We zullen de eeuwigheid nodig hebben om deze kennis steeds verder te verdiepen en te vergroten. En, en uh, meer en meer inzicht te krijgen. Dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben, zegt vers 12. Het is net als Paulus zich hier tegenspreekt. In vers 12 laat hij zien dat we in de eeuwigheid een kennis zullen hebben... Die eh, niet te vergelijken is met wat we nu hebben. Maar in vers 8 zegt hij, er is een kennis die zal ophouden. En dat is het soort kennis waarover het gaat in woorden van kennis. Dan hebben we niet meer de genadegaven nodig om elkaar aan te sporen, te vermanen, op te voeden met het juiste woord, de rechter tijd. Dan zullen die geestesgaven in feite afgedaan hebben. Die hebben ze niet meer nodig. Ze horen bij de bediening. Die hoort bij de tijd waarin wij nu leven, hier op aarde. Een tijd waarin mensen nog geestelijk volwassen moeten worden. Straks zijn we allemaal geestelijk volwassen. Dan hebben we deze opvoeding niet meer nodig. In die zin komt er een einde aan woorden van kennis. Maar des te harder hebben wij ze nu nodig. Ik ken mensen... Dat zijn er niet zoveel... Als ik met ze spreek, dan vraag ik: zou je voor me willen bidden? Er zijn andere mensen, zijn er ook niet zoveel. Daar zou ik aan vragen: heb jij een woord van. Heb je een woord van de Heer voor me? Ik zeg niet een woord van kennis. Laat nou, maar kijken wat het woord Een woord van wijsheid. Dat is vaak de vorm van een advies. Maar een woord van kennis. Een stukje inzicht over mijzelf. Want kennis is hier zoals ik ook zelf gekend ben. Een stukje inzicht over mijzelf. Waar ben je mee bezig, Willem Ouweneel? Dat hoor je eigenlijk zelf te weten. Maar de Heer heeft ons nog eenmaal aan elkaar gegeven. En je ontvangt de genadegave altijd voor een ander. Hier gaat het er nou niet om in hoeverre ik deze genadegave uit eigen ervaring ken. Hier gaat het er nou eens om op welke wijze, en dat is natuurlijk ook mooi en belangrijk... ...ik de zegen mag ondervinden... ...dat anderen met deze gaven... ...mij nou eens dienen. Heb je ook een woord van de Heer voor mij? En ik herinner me zulke momenten... ...dat de tranen me in de ogen schoten... ...omdat iemand een woord van kennis... ...over mij uitsprak. Over dingen die hij niet kon weten. Of die zij niet kon weten. Die niemand kon weten. Alleen de Heer. Maar die op dat moment... Aan zo iemand geschonken werden. Om uit te spreken. Wat snak je daar soms naar. In de evangelieverkondiging. Je denkt hoe komt het dat het woord zo afgeleid op deze persoon. Wat als je dan een woord van kennis zou ontvangen. Om tegen zo iemand te zeggen. Dat heb je nodig. Dat is, of een vraag te stellen. Vaak, een woord van kennis komt vaak in de praktijk. Vaak in de vorm van een vraag. Maar een vraag waarbij. Die ander schrikt en zegt van, hoe kom je daarbij, hoe weet je dat, wat weet je van mij af? De Heer geeft dan op dat moment het woord, waardoor je prikt precies door die situatie heen. En denk erom dat is altijd in het kader van geestelijke volwassenwording, geestelijke opvoeding. Woorden van kennis, woorden van wijsheid, ook profetie en al die dingen, zijn nooit om iemand af te breken. Dat gebeurt wel eens een keer in gemeenten, dat dingen onthuld worden die beter niet onthuld hadden kunnen worden. Of die in het gesprek van man tot man, vrouw tot vrouw thuis horen. Waarbij woorden worden uitgesproken, waarbij eigenlijk onheilsaankondigingen over mensen worden uitgesproken. Maar profeten doen dat nooit. Profeten doen dat in het oude testament, als Gods volk helemaal verkeerd gaat, dan kan er ruimte voor zijn maar als het gaat bij het normale functioneren in de gemeente, als het om gaat elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, dan is een profetisch woord, zegt 1 Korinther 14 vers 3 altijd om op te bouwen altijd om aan te sporen, nog beter dan vermanen, en altijd om te troosten, te bemoedigen. en met woord van kennis ook zo het gaat er altijd om, hoe kan ik die anders verder brengen is er geen plek voor oordeel dan ja als Ananias binnenkomt in de zaal waar Petrus is, dan zegt Petrus, waarom ben je gekomen ons te bedriegen, want dat en dat en dat heb je gedaan. Dat is een woord van kennis, dat wist Paulus, Petrus niet van zichzelf. In dit geval was het nou eens veroordelend, want op het moment dat Ananias dit woord hoorde, had, hij zich moeten bekeren, had hij moeten zeggen, het is waar. Maar hij zei, nee, we hebben het voor zoveel verkocht. Je zou kunnen zeggen, is het daar dan wel opbouwend? Ja, voor de gemeente. Dat kan dus ook. Het was voor de gemeente zeer opbouwend dat Analias en Sephira aan de kaak werden gesteld. Dat ze als het ware ontmaskerd werden. Dat kan dus ook wel eens zo zijn. Maar het woord van kennis is dat Petrus iets over deze man uitsprak. Dat Petrus nooit het kunnen weten. Het was het geheim van die man en die vrouw om op die manier de heren te bedriegen. Je hebt in het oude testament al voorbeelden van, want de profeten hebben natuurlijk altijd de heilige geest gekend. De heilige geest is pas uitgestort in het nieuwe testament, maar ze hebben altijd, die profeten, hebben altijd de heilige geest gekend. Ik denk aan die oude, blinde profeet, Abiyam. U weet wel, de vrouw van Jerobiam heeft een ziek kind, een man ook, ze hebben samen een ziek kind. En zij vermomt zich als een boerenvrouw. En ze gaat naar Abia alsof hij een soort waarzegger is. Ze denkt nou, dan ziet niemand mij en hij zal me misschien ook niet herkennen. Ik kom gewoon vragen van wat zal er van mijn kind worden. Of kunt u iets voor mijn kind doen? Zoals je naar een waarzegger toe gaat die jou niet kent en die de katen legt misschien of je hand leest. Maar op het moment dat ze binnenkomt zegt de blinde profeet, zo ben je daar vrouw van Jerobeam. En ze weet onmiddellijk, hé, hey, dit is op een ander niveau. Dit is geen waarzeggen. Dit is iemand die door de heilige geest alles van mij weet, of in ieder geval zoveel, dat ik met mijn spelletjes beter onmiddellijk kan ophouden. Hetzelfde als het beroemde woord, ja dat kennen we uit de Statenvertaling. vertaling, als Gehazi terugkeert, die nog snel naar Aman is aangelopen om toch nog iets van de grote buit binnen te halen, en daar komt met twee zakken goud, pardon, zilver terugkomt En dat gauw verstopt. En hij komt binnen, en dan spreekt Elisa het beroemde woord: Van waar, gehazie? Van waar? Waar ben je vandaan, Gehazi? Waar ben je geweest? Heb ik u niet gezien? Heb ik u niet gezien. toen u die zakken met zilver aannam? Dat zover kan het gaan, bij woord van kennis. Als je iets geopenbaard wordt dat je het in de geest als het ware in een visioen voor je ziet. Van diezelfde Elisa zeggen de Syriërs later. Die Elisa die weet ook oh, koning wat u in uw slaapkamer spreekt. Zover ging dat. Het woord van kennis betekent dingen uit te spreken. Over wat die ander misschien in het verborgene gedaan heeft. Niet om het aan de grote klok te hangen. Maar om te openbaren wat er aan de hand is, zodat die ander omkeert als het nodig is. Geestelijk gaat groeien als het nodig is, want uiteindelijk is het altijd gericht op de opbouwing van het geheel. Ik vind het prachtig, mooi, als ik denk aan een heel andere Ananias, dat is Ananias in handelingen 9, een gewone discipel. Hij was geen voorganger, hij was geen oudste in die gemeente, in Damascus. Daar staat tenminste allemaal niets over, er dus staat alleen maar dat hij een discipel was, een volgeling van Jezus. Een heel gewone man. En dan komt de heer bij hem. En het mooie is, die Ananias is blijkbaar helemaal nergens verbaasd over. Die vindt dat helemaal niet vreemd. Die heeft er nou zeker ook geen artikelen over geschreven. Want hij heeft iets beleefd. Jonge, jongen zeg. Dat moet ook iedereen weten. Het lijkt alsof het voor hem een gesneden koek is. De heer loopt een aan deze man. En die zegt... Je moet naar die en die straat gaan. De rechte, is de enige straatnaam in de Bijbel. Geloof. Nee, we hebben in Jeremia nog de Bakkerstraat. die is bijna vergeten. Maar we hebben de rechte straat in Damascus. En daar komt hij. Dan moet je naar dat en dat huis. En dan moet je naar binnen gaan. Daar zit Saulus van Tarsus. Nou, de schrik slaat hem om het hart. De grote vervolg. Hij zei daar moet je naartoe gaan. Want zie, hij bidt. Want zie, hij bidt. Ja, maar hier. Komt allemaal goed aan de nier. Gaan we maar de hand opleggen. Want die man die jij alleen maar kent als een grote christenvervolger, gaat een machtige getuige worden voor mijn naam. Nou, dat is een woord van kennis. Als hij dan naar Souders toe gaat, en met al die informatie, als je nou over kennis en informatie hebt, hij had al die informatie beschikbaar. En waarom is het? Er is nooit kennis puur als informatie. Het is om deze man uit de goot te halen, want die zat daar diep ongelukkig te wezen. Hij was bekeerd, maar hij had nog geen zekerheid van het geloof. Hij was wederom geboren, het nieuwe leven was in hem. Vanaf het moment dat hij zei, wie bent u heer en wat moet ik doen? Maar hij was nog geestelijk in de duisternis en lichamelijk in de duisternis. En dan komt er iemand, die legt zijn hand op hem en die zegt, Saul, broeder, misschien is Ananias er wel moeite mee gehad om het uit zijn strot te krijgen. Deze man. Misschien ook helemaal niet trouwens hoor. Die werkt, die bij de Heer leeft. Saul, broeder! Ik ben gekomen omdat je weer zal zien. Kijk, dan heb je nou iets van. Hij heeft allemaal nodig, die geestesgave. Op dat moment had hij ook nodig. Een woord van. Uh, een een, een gave van genezing. Hij moest hem ook de handen opleggen dat hij weer zou gaan zien. Hij had ook een woord van wijsheid nodig. Hij moest hem advies geven. Hij zou op stalplaatje dopen en wordt vervuld met de Heilige Geest. Er gaan allerlei genadegaven daar een rol spelen. Allemaal tegelijkertijd. Dat hoef je ook niet allemaal zo precies te onderscheiden. Het loopt dat allemaal door elkaar heen. Het geheel. Maar het gevolg is wel dat het hem schellen van de ogen vallen. En dat die ziet en dat deze man opgebouwd wordt. Dat hij zich diezelfde dag van gaat dopen. Dat is niet eens bij de hoi. Dat is niet zo belangrijk. En dezelfde dag wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Zo het water in en huppetee. Ook vervuld met de Heilige Geest. En dan gaat het. Gewoon door deze discipel. Ananias. Ik vind het zo mooi. Dat is geen apostel. Zelfs geen iemand als Filippus of Stephenus. Een heel belangrijke. man. gewoon een gelovige uit Damascus. Maar dit was his moment in the glory. Waardoor hij in de Heilige geschiedenis terechtgekomen. Gewoon een eenvoudige broeder uit Damascus. Maar die op het juiste moment beschikbaar was voor de Heer. En die tegen Ananias, tegen Saulus kon zeggen. Saulus, jij zult een heel bijzonder dienstknecht van de Heer zijn. Is er wel eens een woord zo over u uitgesproken? We noemen dat meestal profetie, maar soms als het een informatief karakter heeft, is dat heel bijzonder. Ik herinner me als kind een roman gelezen te hebben over de tijd van de Franse revolutie. Dat was een heel ouderwets boek, nou nog veel ouderwetser dan het toen al was. Hosanna in Excelsis. Waar een geweldige spotter is. En waar een christen over die spotter zegt. Jij, hij zegt tegen een heel veel mensen. Jij zult volgend jaar je kop kwijt zijn. Onder de guillotine. En jij zult dit en jij zult dat. En dan zegt deze man spotten. En? Wat zal er van mij worden? Hij zegt. Jij zult over een jaar een christen zijn. En dan ontstaat er een, een soort ijzige stilte. Want dit is zo bizar. Zo idioot. Is er wel eens een woord over u uitgesproken? Sta je er überhaupt voor open? Hier is er één die knikt in de hele zaal. Ik heb even aandachtig rondgekeken. Ja, nou gaan jullie ook allemaal knikken. Ik heb even rondgekeken. Sta je er voor open? Natuurlijk, we gaan onmiddellijk bijzeggen. Je moet dat bij de Heer brengen. Want er zijn ook een heleboel van die woorden die blijken helemaal niet te kloppen. Daar kun je heerlijk achter verschuilen. Maar sta je er voor open? Als ik nou denk aan Wouter Annelies, die net naar Zuid-Afrika is gegaan, een paar weken geleden. En als je nou ziet in de afgelopen jaren, van bepaalde woorden die over hen zijn uitgesproken. Want ze ook niet goed wisten, wat moet dat nou worden? en Hoe gaat dat nou vervuld worden? En soms waren ze met dingen bezig, van, van nee, dat was het helemaal niet. Dat was ook niet wat de Heer over ze uitgesproken had. Heel vaak zie je dat, dat dingen over mensen uitgesproken worden. In feite heb ik dat ook wel beleefd. Hoewel ik nog niet uit een kring kom waar woorden van kennis zo uh, driftig gepraktiseerd werden. Zijn er ook over mij dingen uitgesproken waar ik op dat moment, toen was ik nog een hele jonge vent. Begin twintig. Waar, waarvan ik achteraf, zeg hoe is het mogelijk. Die zo woordelijk in vervulling zijn gegaan. En het waren ook niet altijd aangename woorden van kennis. Sta ik ervoor open? Ik dacht hoe ik dan vrouw gaan hebben over... Wat voor woorden van kennis ik in mijn eigen praktijk heb meegemaakt. Maar toen dacht ik nee ik ga het eens andersom doen. Wat is er over mij gezegd? Wat is er over u gezegd? Woorden van u wist. Dit is van de Heer. Maar dat kan u nooit op een andere manier geweten hebben. Dit is van de Heer. En dat bepalend kon zijn voor uw leven. Zeker is in zin mag dat niet. U moet het altijd bij de Heer toetsen. Het moet de Heer moet het u zelf duidelijk maken. Maar op belangrijke momenten waren zulke mensen Het meest bijzondere voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus zelf. In feite kun je, bij tongentalen is dat wel het moeilijkste, dat geven we onmiddellijk toe en de uitleg daarvan. Maar die andere, daar kun je allemaal prachtige voorbeelden vinden bij de Heer Jezus. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij heeft de meest geweldige woorden uitgesproken. Over mensen. Kun je het voorstellen? En, en, en wat de Heer Jezus had doen, moet je nooit gauw zeggen. Maar nou, dat was de Heer Jezus. Dat kon hij alleen maar. Helemaal niet. Ja. Zekere zin, natuurlijk. Hij is erin maakt Maar er zijn altijd dingen bij. Van je weet, hé. Hey, maar dat moeten zijn volgelingen net zo doen. Hij doet diezelfde werken. Hij heeft ons hier achtergelaten om diezelfde werken te doen. Dan komt er komt een man aan. Kefas. Nee, zo heette die nog niet. Hij heette Simon. Hij heette gewoon Simon. En de heer Jezus zegt, jij bent kefas. Dat was het ademese woord voor steen. Later is dat Grieks, toen werd het Peterus. Maar de ademese naam is, dat is natuurlijk, de heer Jezus sprak ademese, die zei, jij bent kefa. Rots. En het aardige is, het duurde wel verdraaid lang voordat dat in vervulling ging. Want het stof zijt, geen stof zult, gij weten een keer, de hele evangelie door denk je, rots, rots, stof. Stof, het is een puinhoop met deze man en de heer Jezus zag het van het begin aan, het eind, want God had het hem zelf in hem gelegd in deze man, ik zeg jij bent Petrus, om dit soort mensen als jij ga ik mijn gemeente bouwen, de gemeente wordt niet gebouwd op zand die wordt gebouwd op rotsen, niet alleen Petrus ook op jou en op mij, op mensen die tot rotstenen zijn gemaakt mensen waarop je kan bouwen en de heer Jezus zag dat in deze man hij zag dat in deze man. Ik heb hem een woord uitgesproken door heel bekende Nederlanders, we noemen geen namen. Uitgesproken over twee van mijn kleinkinderen, we noemen geen namen. En toen hij ze zag, kreeg hij de tranen in de ogen. Ik was helaas niet bij. De tranen in de ogen. En de dingen die hij over die twee heeft uitgesproken, die ontroeren me tot op de dag van vandaag. Hij zag het door een woord van kennis in hen. En hij sprak dingen over hen uit. Ik heb er niet eens aan gedacht om dit zelfs maar te noemen. Hij sprak dingen over hen uit. Waar ik als het ware met ingehouden spanning afwacht hoe zich dat gaat uitkristalliseren. Dat is zo geweldig. Als u zegt, ik heb nog nooit zoiets gehoord. Misschien moet u zich daar eens naar uitstrekken. misschien zou u naar een vertrouwd iemand toe kunnen gaan bij u in de buurt, ik bedoel in uw eigen gemeente of waar dan ook om tegen zo iemand te zeggen heb je een woord voor mij heb je een woord voor mij ik moet zeggen afgelopen zondag waren, als ik op een bijeenkomst sta viel mij dat ook zo ja ik heb wel eens van die vreemde invallen toen viel me dat ook zo te binnen ik wilde de mensen zoveel mogelijk uitnodigen naar voren te komen ik dacht hoe maak ik het nou het makkelijkst Door te zeggen: van je hoeft geen probleem te zijn, je hoeft niks te zeggen je hoeft alleen maar naar voren te komen ik noemde, ik weet niet hoeveel categorieën op, zodat ik dacht, nou iedereen kan wel naar voren komen. Dat viel tegen, want het is nogal moeilijk als je dat niet gewend bent om naar voren te komen. Ik zei, je hoeft niks te zeggen, je mag niks zeggen. Ik zag als het ware het gebedsteam verstarren. En ik keek ze aan en ik bemoedigde ze. Ik zeg, luister, jullie hebben een zware taak. Want het is heel makkelijk als iemand zegt, ik heb dit of dat, en dan ga je een beetje uitspreken. Nee. Jij... Luister naar de stem van de Heer. En je gaat luisteren, wat mag ik over deze mensen uitspreken? Ik zeg, ik zal nu het voorbeeld geven. Ach, ja, mijn ziel. Ik stapte van het podium af en ik stapte naar de eerste, de beste. Hans, jij was erbij geloof ik. Ik stapte naar de eerste, de beste zuster. Nou, Ze zei, laat, ik om wel door de grond heen gaan. En ze legde mij de handen op en het was een paar seconden stil. Het heeft ze zulke mooie dingen gezegd. die u geen fluit aangaan, die ga ik u niet vertellen. Ze stond voor het blok. Ik zou niks zeggen. Ik zei niet wat ik nodig had. Voor zover ik het zelf al zou weten. Ik daag daaruit. En u kunt dat ook. Wij kunnen het allemaal. Zeker als u bij een gebedsteam aangesloten bent. Ik daag daaruit. Zeg tegen me en zeg tegen al die andere mensen. wat de Heer je nu op het hart geeft. Weet u wat erachter zit? veel meer moeten leren luisteren naar de stem van de Heer dat zei ik ook tegen ik zeg dit betekent voor jullie heel zwaar betekent luisteren naar de stem van de Heer luisteren naar wat je mag zeggen tegen die mensen ik weet verder helemaal niet wat er gebeurd is maar ik had wel de indruk dat het een heel bijzondere ervaring was daar komt iemand naar voren en je weet niet hoe die komt je weet niet of die voor een lichamelijke klacht komt helemaal niks en dan vraag je aan de Heer, wat mag ik voor die persoon bidden? Wat gaat u mij over die persoon laten zien? En ik zei, wees niet bang om het uit te spreken, al is het nog zo gek. Al is het nog zo raar. Als je wat ziet, de eerste ingeving, deel het voorzichtig met die persoon. En je zult, hoe vaker je dat gaat doen, steeds vaker merken hoe raak dat kan zijn. Als je maar het lef hebt. Waarom beleven wij zo weinig woorden van kennis, omdat mensen niet durven uit te spreken? Als ze denken, dat is gek, dat kan ik niet doen. Maar een woord van kennis uitspreken betekent... Ja, ik denk aan dit en dat, ik weet niet of jij dat, jou dat helpt. En het kan zijn dat die ander daardoor zelfs verbroken wordt. Omdat je precies... ik heb het één keer zelf beleefd dat iemand zo'n woord van kennis over mij uitsprak. En dat ik in tranen uitbarst, omdat het zo raak was. Zo kunnen we elkaar dienen. Dus ik heb twee uitdagingen nu en dan rond ik het af. Dat dit keer geen excuus dat ik een lange inleiding moest houden. De vorige keer kon ik dat excuus gebruiken. En nu heb ik dat excuus niet. En het is toch weer laat geworden. Twee uitdagingen. Ga je uitstrekken naar woorden van kennis die over u worden uitgesproken. En durf nou eens tegen het te zeggen. Heb je een woord van de heer voor mij? En in de tweede plaats. Durf zelf woorden van kennis uit te spreken. Door eenvoudig je open te stellen. De heer. En als je gekke dingen in je hart krijgt, het leven te hebben, ze ja, ik weet niet, maar ik moet de hele tijd daar en daar aan denken. Kan je daar wat mee? Betekent dat iets voor jou? Maar ik denk dat het erg belangrijk is in jouw leven. Heb het lef om dat te doen. Stel je open voor de heilige geest, die zegt, Heer, help me. Om de rechte woorden te spreken. Woorden van wijsheid, woorden van kennis. Wat die mensen op dit moment nodig hebben. En u gaat wonderbaarlijke dingen beleven. Niet één, twee, drie, maar geleidelijk steeds meer. ...God zegen ons allen Ik ga er maar gewoon zo hier staan. Lieve mensen, neemt u allen plaats. Verwarming is helemaal niet nodig... Die brengen we zelf mee, die warmte. Goede naam voor ons. Zijn jullie halverwege binnengekomen of zo? Wat leuk. Ik heb niet gemerkt. Hebben jullie stilletjes gedaan? Hoe laat kwamen jullie ongeveer? Oh, dan nou heb je niet zo idioot veel gemist. Lydia en Marion. Het is af en toe goed om hier eens te zijn. Leer die mensen weer eens kennen. Zien jullie Louis? <laughs> Oké. Okay. Dit is een absoluut unieke avond, want ik heb geen enkele vraag. Niettemin heb ik jullie weer gevraagd terug te komen, want uh, meestal betekent dat het allemaal een mondelingenvraag komt, al was het alleen al uit beleefdheid tegenover de spreker. Want als je niks vraagt, dan lijkt het net alsof, uh, je, alsof er niks van te snappen was, of, als, ik zie het al, ja, alsof het, <laughs> goed dat je het in de gaten houdt, Germa. En uh, soms, uh, de, of niks van te snappen van, of het was allemaal zo voorkomen duidelijk. Of dat je denkt, nou ja, het is toch geen vertrouwen was we om er aan zitten. Maar Jelle heeft een vraag. Heb je dat drie soorten kennis gehad? Uh, nee. Nee, het was maar zo makkelijk. De vraag is, ik moet even herhalen, uh, kun je dat in het ook onderscheiden? Die, dat soort vragen wordt heel vaak gesteld. Als hij zegt er zijn drie soorten kennis, dan denken we, oh dat is handig, dat weet hij natuurlijk omdat hij Grieks kan, dan zullen er wel drie woorden staan. Als dat zo was, uh, Jelle, zouden de vertalers het helemaal verkeerd hebben gedaan. Want die zouden dan drie verschillende woorden met eenzelfde Nederlands woord weergeven. Dat zou erg verwarrend zijn. Bovendien zou dat betekenen dat niemand de Bijbel zou kunnen lezen en dan moet je eerst Grieks leren, want dan kun je onderscheiden dat er drie verschillende woorden zijn. Nee, in mijn ideale vertaling, <coughs> zoals de Telos-vertaling dat ook probeert, Proberen zoveel mogelijk verschillende woorden door verschillende woorden weer te geven. En als er dus elke keer hetzelfde woord staat, dan mag je ervan uitgaan. Het is niet helemaal waar, maar dan wordt het ook in voetnoten aangegeven. Maar dat is hier niet aan de orde. Kennis, eh, gnosis in het algemeen, dat ken je wel misschien door de stroming van de gnostiek. Daar komt dat woord vandaan. Eh, dat, is, eh, dat is altijd hetzelfde woord. Maar daar komt dus de uitleg. Dit is dus niet een kwestie van vertalen. Het is een kwestie van uitleg. Als je nou gaat zoeken in de Bijbel, en je gaat kijken wat zegt de Bijbel allemaal over kennis, dan moet je zeggen, hé, hey, daar worden allerlei typen van kennis onderscheiden. Soms moet je het ook onderscheiden, die Bijbelse vormen, van alledaagse vormen. Namelijk zei bij ons is kennis altijd informatie. Kennis opdoen, informatie opdoen. Vandaar die misverstanden, Hebraïe, Hosea 4, alsof dat gaat over informatieve kennis. Nee, in de Bijbel heeft het een soortige betekenis. Hangt ook weer samen met het hele Joodse denken. Een hele andere manier van uh, van de, de Joden hebben nooit theologie ontwikkeld. Daar zouden ze ook op tegen geweest zijn. Theologie dat is echt een erfenis die we hebben van de Grieken. Een weten om het weten. Om uit te knobbelen. Eigenlijk is dat nog steeds zo met alle zuivere wetenschappen. Dat is echt een weten om het weten. Zo zitten mensen in elkaar, kunnen ze niks aan doen. Een Jood weet om te doen. Hij gaat ook naar zijn rabbijn niet met een theologische vraag. Als hij naar de rabbijn gaat, dan is dat om te weten wat moet ik doen. Daarmee is kennis veel dichter bij de wijsheid dan er in onze cultuur is. We hebben mensen met grote geleerdheid zonder veel mensenkennis en zonder veel praktische levenservaring en wijsheid. Uh, daar ligt dat veel dichter bij elkaar, daardoor is het ook moeilijk te onderscheiden. He, dus daarom probeer ik vanavond ook die kennis in de Bijbelse zin weg te halen van theologische kennis. Niet om een scheiding te maken, want dan lijkt het net alsof theologische kennis niet deugt. Maar wel om het te onderscheiden. Kennis heeft altijd, is altijd een hartezaak. En vervolgens heb ik die kennis dan ook toegepast in, in de manier waarop wij woorden van kennis over elkaar ontvangen... ...die ook altijd gericht zijn op het hart. Een woord van kennis krijg je nooit om aan die ander te zeggen wat leuker, dat weet ik. Ja, dat heb je niemand verteld, maar ik weet het lekker. Dat zou pure informatie zijn zonder praktische betekenis. Het tegendeel zou zo schadelijk kunnen zijn. Maar ik ontvang dat woordje van kennis over jou en ik hoop ook dat ik het gauw weer vergeet. Ik zal, dat zal ik nog even toelichten zo omdat jij dat nodig hebt. Voor jouw opbouwing. En dat, God heeft daar aardigheid in om het zo te doen. Je zou zeggen: waarom vertelt hij ons dat zelf niet? Maar hij gebruikt ons constant om elkaar op te bouwen. Wij zijn er allemaal om allemaal op te bouwen. Niet alleen maar een paar mensen die op een podium staan. We zijn allemaal om elkaar op te bouwen. Wat zei ik alweer dat ik uh, direct zou vertellen? Dat was iets belangrijks. Hoe? Juist, dat was het. ja Heel vaak zeggen mensen, je hebt toen en toen dat en dat over mij gezegd. Ik zeg ik ben blij dat een me die niet meer weten. Als ik dat allemaal moest onthouden, zou ik in ieder geval zo'n kop moeten hebben. Dat is punt 1. Maar punt 2 is ook veel beter. In het vuur van de bediening. Vooral als het vaak voor een podium gebeurt. Waar heel veel gebeurt. Waar heel veel mensen staan. Daar, daar krijg je dingen, je geeft dat door. Je deelt het met mensen. En je bent het eigenlijk weer vergeten. Je kunt het ook allemaal niet onthouden. Jij hebt het ook niet nodig. Jaren later komen we wel eens mensen naar je toe. Die zeggen, weet je dat je toen... Oeh jongens, wat zal dan ook komen. Wat heb ik in vredesnaam gezegd. Nou, gelukkig aan het algemeen valt het allemaal mee. Maar dat weet je absoluut niet. Dat moet je ook niet onthouden. Dat is een woord van kennis. Dat je doorgeeft voor die ander. Je bent alleen maar doorgeefluik. En dat moet je ook zo gauw mogelijk weer vergeten. Dus, nee, je kunt het... Was het maar zo makkelijk. Het is te uitleggen. Die uh, moet onderscheiden, kijk hier heb je dit. Dit is een soort kennis die we niet willen, want die maakt opgeblazen. Dat is een soort kennis die mensen opbouwt. En daarachter zit altijd de kennis van de schrift, natuurlijk. Maar daarom zei ik ook, ik weet niet of ik dat duidelijk genoeg gezegd heb, dat dacht ik later. Die kennis die zal ophouden, dat is dus niet de kennis van de waarheid. Want die houdt nooit op, die blijft tot in de eeuwigheid. Kennis die zal ophouden is het soort informatie dat we over elkaar uitspreken om hier en nu jou verder te helpen in jouw ontwikkeling. Door jou te confronteren met iets dat je misschien wel weg, zelf wegstopt. Dus je zeggen: wat heeft het voor zin om een woord van kennis over iemand uit te spreken, want die ander weet het al. Ja, maar wil hij het wel weten? Douwt hij het misschien weg? Als ik het uitzak als ik ermee confronteer, dan moet hij het onder ogen zien. Dan moet hij of zij er wat mee doen. Nou, dat soort bediening, dat soort kennis, dat zal een keer ophouden. Zoals dat spreken door stichtingen, vermaningen, ik ook een keer ophouden, dat hebben we niet meer nodig. En talen, die turbomotor hebben we ook allemaal niet meer nodig. Dus we straks allemaal vervuld zijn met de geest zonder enige belemmering hebben we geen turbomotor meer nodig. En, uh, maar wat die turbomotor betreft, dat komt later nog wel. Wie wil nog meer een uh, mondeling iets? Ja? uitspreken van woorden van kennis wordt vaak gezegd, zou het zo kunnen zijn. Ja. Dat, is al, uh, dat is wel een hele goede vraag. De vraag is dus waarom zeggen we het vaak zo voorzichtig? Ik moet het even herhalen. Uh, vaak zo voorzichtig, uh, kan je hier wat mee en ik heb het idee dat ik dit wat tegen aan moet zeggen? Nou, in eerste plaats is het ook een vorm van bescheidenheid. Roep maar niet te gauw, zo spreekt de heer, zo spreekt de Heilige Geest. Enkele keer gebeurt het. Agabus, daar lezen we van. Zo spreekt de Heilige Geest. Maar ik heb me altijd getroffen dat wat hij daar vertelt niet precies waar was. Dat is niet precies uitgekomen zoals hij het zei. Hij had het misschien iets verscheidener kunnen uitdrukken. Dus je kan zeggen van... Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb iets gek. Ik moet de hele tijd aan dit, dit denken. Heb je daar wat aan? Kun je daar wat mee? En oh, dat merk je vaak dan meteen. Maar als je... Dat zo'n Pardoester iemand zou zeggen... Kan ook te hard aankomen... Je wil het ook lieflijk tegen iemand zeggen. Het hoeft niet altijd met zoveel brani en voer. Lieflijk, want ook de manier waarop je het zegt moet die ander dienen. Je kunt iemand zo hard confronteren dat het, uh, dat, dat het niet meer lieflijk is, dat het niet meer opbouwt. Dat is altijd het criterium. Nog eens, we ontvangen alle genadegaven, inclusief tongentaal, voor anderen. Om anderen mee te dienen. Het is nooit iets voor jezelf. De tongentaal heb je dus zelf niks aan. Maar, je hebt nog een paar miljoen andere christenen die weer voor jou zijn. Dus op die manier ontvangen we allemaal. Maar in principe ontvang je het om voor anderen te geven. Je bent altijd voor anderen. Van die vijf bedieningen, even vijf, vier staatsen zijn gegeven aan de gemeente. Zij als personen. Als ik een leraar ben, dan ben ik aan de gemeente gegeven. Ik beschik niet over mijzelf, ik beschik, de gemeente beschikt over mij. Dus als een gemeente mij uitnodigt om die bediening te komen uitvoeren, moet ik goede redenen hebben om het niet te doen. Die heb ik soms ook inderdaad wel hoor. Maar dat, dat moet je dan nog goed weten, want je bent van de gemeente. Je bent niet van jezelf. God heeft je als een cadeautje gegeven. Maar dat geldt voor ons allemaal, we hebben allemaal een bediening ontvangen. En die is aan de gemeente gegeven, hoeft niet alleen maar de plaatselijke gemeente te zijn. Daarom zei ik straks ook Koninkrijk Gods in de wijdste zin. Dus je moet, en dat moet dus ook altijd nuttig zijn. Een donderpreek. Er schiet vaak zijn doel voorbij. Omdat het zo hard en confronterend wordt gezegd. Dat je misschien wel waarheden uitspreekt. Maar ze landen niet. Dan heb je je doel voorbij geschoten Dat is niet wat het voor het bedoeld was. Het gaat er altijd om. Hoe breng ik iemand verder bij Christus? De evangelist doet dat door mensen op de knieën te brengen. De pastor doet dat. Door, pro door problemen die zich in een situatie kunnen voelen te helpen oplossen. De leraar doet dat door iemand op te bouwen. en te funderen. te wortelen in de waarheid van God. Enzovoort, enzovoort. De profeet doet dat. Door iemand aanmoedigende en vertroostende woorden toe te dienen. Enzovoort. Dus iedereen is bezig met allemaal hetzelfde. Hoe komen we verder in Christus? Hoe helpen we elkaar om te groeien in Christus? En dat was voor mij een, een heel belangrijk punt. Omdat je natuurlijk als leraar altijd te gevaar loopt te veel in theorieën te blijven steken. Om, om, om dat te zien. Zo werkt het. Dat moet mensen in het hart raken en ze dichter bij Christus brengen. En dan kunnen ook wonden en tekenen bij een rol spelen enzovoort. Dat komt de volgende keer wel. Aan de we orde voor één van de volgende keren. Ed. Ook het doel van de ander. Ja. Ja. Dat is waar, daar gaan we het de achtste avond over hebben, Ed. Maar omdat het erg lang duurt. Um, ...zeg ik er alvast dit over. De vraag is... ...hoe Paulus dat bedoelt. Als je die tekst uit zijn verband haalt... ...dan kan die tekst... ...de suggestie weg. Zoals jij het nu leest... Hè? iemand hoort die tekst nou voor het eerst... ...helemaal uit zijn verband. Dan zou je kunnen denken, oh zie je wel, daar staat uh, bouwt zichzelf op. Op zichzelf is dat ook niet zo'n ramp? Er staat ook in de brief van Judas... ...dat we onszelf moeten opbouwen op ons allerheiligste geloof. Dus op zichzelf is het niet zo verwerpelijk. Maar het zou heel goed kunnen zijn... ...dat wat dat hoofdstuk zegt is dit... In de samenkomst, daar gaat het over. Je moet alles wat er in de 14 staat zien in het kader van de samenkomst. In de samenkomst zit ik, wat is nuttig voor de anderen? Daar zit ik nooit om mezelf op te bouwen. Wel nu, als ik nu opsta en ik begin de gemeente toe te spreken in een taal die ik wel ken, die zij, de meeste van hen of niemand van hen uh, niet uh, kent, dan dien ik niet. De enige die opgebouwd wordt, dat ben ik. Want ik versta wat ik zeg. Misschien bedoelt Paulus zelfs wel negatief. Ik word vleeselijk opgebouwd. Dan kijk eens, hoor eens wat ik kan. En daar wordt niemand wijzer van. Het is het algemeen wijzer om in een Nederlandse gemeente een Nederlands te spreken. Uh, heel nuchter. Paulus is daar heel nuchter. Hij wil het niet absoluut verbieden, dat vind ik ook weer zo aardig. Maar dan hoogstens twee of drie en dan moet het vertaald worden. Want als, je, als het niet vertaald wordt, als er niemand opgebouwd wordt doordat ze het niet kunnen verstaan, dan ben jij de enige die opgebouwd wordt. Maar ik ben er niet zo zeker van dat hij daarmee aangeeft wat de functie van tongentaal is. Hij bedoelt meer het negatieve effect te schilderen, wat er gebeurt als je in tongen spreekt en niemand kan het volgen. Dat is wat anders dan wanneer iedereen door elkaar heen in tongen bidt. Dat heb ik ook vaak meegemaakt, dat is een totaal andere situatie. Dan ben je allemaal samen God aan het grootmaken, dat gebeurde handelingen 2 ook. Ze waren allemaal door elkaar heen in tongen aan het bidden om God groot te maken. Dat is heel wat anders. Maar als ik opsta en ik begin hier uh, uh, de gemeente toe te spreken in een of andere taal die niemand verstaat, dan is heel wat anders. Dan richt ik me tot jullie. Nou, Toen moest Paulus zeggen, ik spreek liever vijf woorden met mijn verstand, die ik zelf ook versta, dan duizenden in een tong die niemand verstaat. Want dan ben ik de enige die opgebouwd wordt. En dat, daar zit negatieve ondertoon in. Maar nogmaals, op zichzelf mag je ook niet zeggen dat het fout is om jezelf op te bouwen. Daar heb ik die tekst uit Judas voor aangehaald. Paulus zegt ook, alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Nou, daar ben je zelf ook weer inbegrepen. In principe zijn er geen geboden om dit of dat na te laten, maar worden er door opgebouwd. Dus op zichzelf is het niet zo verwerpelijk hoor. Maar als je kijkt, afgezien van die tongentaal, als je kijkt naar die gaven. Ik spreek een woord uit. Voor wie voor mezelf? Nee, natuurlijk niet. Ik spreek een woord uit van wijsheid voor anderen. Anders hoef ik het ook niet uit te spreken. En geloof, gaan we dan de volgende keer over denken. Is in een concrete situatie grote dingen van God verwacht. Daar heb ik het geloof voor dat God hier grote dingen gaat doen, maar niet voor mezelf. Dat kan, maar dat is hier steeds in het context van de gemeente. Als je vijf mensen in een gemeente hebt, van praktijk van twee, driehonderd mensen, die grote dingen van God willen verwachten, die echt van God ook een genade gaan van geloof ontvangen, die kunnen, als een, die kunnen binnen in zo'n gemeente geweldig veel tot stand brengen. Gemeenten kunnen heel gemakkelijk in een soort versukkeling raken waar eigenlijk dat geloof gaat ontbreken. Dat geloof, dat ontvankelijkheid voor de kracht van God. Maar waar vijf van die mensen zijn, dan zijn dat als het ware vijf gaten in het dak waardoor de regen kan binnenkomen. Zodat ze binnen en eindelijk weer eens nat worden. Het geloof is dan het kanaal waardoor de werking van wat binnenkomt. En dat uh, dus altijd is altijd voor het geheel. Gaven van genezing die ontvang je niet voor jezelf. Natuurlijk kun je ook voor jezelf bidden. En kwalen uh, je eigen lichaam gebieden. Maar gaven van genezing ontvangst om uit te delen, werking van krachten, onderscheiding van geest, provincie. Een... En dat is goed, zo, zitten we, zo worden we opgevoed. Worden we opgevoed om er voor die ander te zijn. Met als troost, ah, maar al die anderen zijn er voor mij. Dat is de troost. Dus het is niet alleen maar uitdelen. Dat zou niemand volhouden. Als het in een huwelijk allemaal van één kant moet komen, dan trek je dat samen niet. Dus je bent er voor die ander... Maar je doet dat omdat je weet, die ander is nog helemaal voor mij. Dat heb ik haar of hem zelf horen zeggen toen we trouwden. Hij heeft of zij heeft beloofd dat hij er helemaal voor mij zou zijn. En dat is een wisselwerking. Daardoor kan ik het ook opbrengen om er helemaal voor een ander te zijn. Dus uh, vandaar die gerichtheid. God geeft ons die dingen voor anderen. Waarvoor ben je een apostel voor jezelf? Nee, natuurlijk niet. Maar om Gods werk te bevorderen hier in deze wereld. Profeet, evengewist, herders, leer, zijn allemaal voor andere mensen. Absoluut, maar... Ja. Ik... Ja, dat klopt. Um, de vraag is, woorden van kennis, woorden van wijsheid, profetieën overlappen die elkaar niet heel sterk. Uh, dat is ongetwijfeld een feit. Sommige mensen hebben zelfs gezegd, profetieën is niks anders dan een optelsom van woorden van wijsheid en woorden van kennis. Um, toch zou je wel een, een accentverschil kunnen leggen. Woorden van kennis in die engere zin waarin ik het nou straks heb gedefinieerd. betekent altijd dat ik, ik, ik, ik krijg informatie over een persoon. En die spreek ik ook uit. Maar wat er verder mee gebeurt is nog verschillend. Bijvoorbeeld bij Ananias en Safira was het beslist niet profetisch vanuit. Ja, behalve als je zegt dat het, was, het was op dat moment een doemprofeet was. Maar profetisch sticht, vermaand en vertroost. Dat is een ander accent dan dat ik informatie over iemand uitspreek, die ik anders niet al weet. En als, als Petrus op, op de, dat is een mooi voorbeeld dat ik straks niet gebruikt heb, op de berg der verheerlijking zegt, laat ons drie tenten maken. Eén voor Mozes, één voor Elia en één voor u, Heer Jezus. Hoe wist hij dat dat Mozes en Elia waren? Je kunt misschien zeggen, hij herkende hen van de plaatjes in de kinderbijbel, maar dat is een verschuiving van het probleem. Hoe wist hij dat het Mozes en Elia waren? Hij komt een moeilijk gek. Nou ja, het, zal wel weer, het zullen wel weer Mozes en Elia zijn. Nee, zo simpel is het niet. Want zulke dingen gebeuren niet zo vaak. Dat had ook David en Salem ook kunnen zijn. Hoe is hij dat, dat? Ik denk dat heel veel gelovigen... ...woorden van kennis ontvangen zonder dat ze dat doorhebben. Dan denk je, dat is intuïtie of wat ook. Nou, voor mijn part noem je het zo... ...maar dat is dan wel door de heilige geest gevoede intuïtie. Je weet soms gewoon iets. En dat kun je niet onder woorden brengen. Maar wat die kennis gebeurt is nog vers 2... Bij profetie gaat het om de ander aan te bemoedigen. Profetie is altijd een por in je rug. Een bemoediging. Het vermanen is misschien niet helemaal de goede. Het is bemoedigen en aansporen. Maar dat hoeft niet met kennis. Dat hoeft niet te gebeuren doordat ik kennis over iemand onthult die ik anders niet kan weten. Daarom zeggen we ook heel dikwijls dat de zondagpreek... een profetisch karakter heeft. Die is altijd... Terwijl er misschien geen enkel woord van kennis over uitgeuit wordt. Dat kan... Als je in een gemeente komt waar je heel sterk gedrongen voelt om over bepaalde dingen te spreken. En later komt er iemand, ik heb dat een keer meegemaakt in een gemeente. Dat van die preken, die bereid je niet van tevoren voor. Dat kan niet, dat werkt. En die ontvangt het op dat moment. En ik sprak dat uit. En die, die, die, die leiders die zeiden later, hoe, heb je dat, hoe weet je dat, dat, dat we daarmee zaten? Nou, dat weet je niet. Ze, waren, ze zijn er tot twaalf uur s'nachts mee bezig geweest om al die puinhopen die ik aangericht had weer in orde te maken. Maar zo voelden zij dat niet. Ze zeiden, hier werd een wond geopend en we hebben tot twaalf uur s'nachts bezig geweest om al die pus eruit te drukken en die wonden te verbinden en ongelooflijk. Dus dat was in de prediking het woord van kennis. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als het maar stichtend en vermanend is, dat is ook van de Heilige Geest, zonder dat je daarbij speciale informatie ontvangt. Je hoort wel eens mensen die boos worden. Dan. Wie heeft jou verteld over blablabla? <lacht> Niemand. Nou zeg ik heel vaak met alle troost naar deze gemeente waar we nu hier zijn. Het is veel makkelijker om te preken in een gemeente die je niet kent dan in een gemeente die je wel kent. Ik weet dat van broeder Medema, al vele jaren overleden. De vader van Henk, die dat ook al zei. En als kind moest ik erover nadenken. Die zei dat ook wel eens een keer zo bij een verjaardag in mijn vaders huiskamer. Ik vind het altijd moeilijk om te preken in Apeldoorn. Het is veel makkelijker om aan een andere gemeente te preken. Maar als je in je eigen gemeente preekt, denk ik altijd op van Hij heeft het teken weer tegen mij, hij moet mij weer hebben. Of hij heeft het daar en daar over, want hij weet veel te veel. Want ik niks van de gemeente. Ik zeg het ook wel eens een keer, ik weet niet waarom ik deze dingen moet zeggen. Jullie trekken, wie de schoenpas trekken hem aan. Als het op jullie slaat, als het met jullie iets te maken heeft. Dan, uh, dan, uh, nou, neem maar mee. Maar ik weet niks voor jullie. Niemand heeft van jullie iets zo willen vertellen. Dat zeg ik ook om mezelf een beetje in te dekken. Dat kan zo zijn. Ja. Zo, en dat kan soms ook voor heel bepaalde personen zijn. Ik weet nog, dat was zelfs nog voordat dit gebouw er stond. Dus dat is voor 1974 geweest. Toen zaten we nog in de zeevaartschool. Was jij er toen al bij, Helen? Zo lang geleden is het. Was jij er al bij? Ja, Jaap en Emma wel. Louis, was jij erbij toen? Ook zo lang geleden is het. Jij was er wel bij, hè? Ja, Teus was erbij. Het was nog in de zeevaartschool. Daar heb ik een preek gehouden en dat is zoiets geks. Um, als je daar later over nadenkt. Het ging over klokkijken. Het ging over twee mensen in de Bijbel die niet konden klok kijken. De een was Gehazi. wat tegen wie Elisa zei, ik noemde hem straks al. Was het de tijd om aan zilver en goud te denken? En de andere was barig in het boek Jeremia. Ingewikkelde preken hield ik toen eigenlijk, als ik er zo over nadenk. Die andere was barig, die was ook met een verkeerde, die had een verkeerde tijdsbeeld, verkeerde tijdsinschatting. Na afloop de afgelopen bleven, er waren twee mensen, mannen in die zaal, die nog nooit in de samenkomst waren geweest. Straks gaan de boetes aan mij vragen, wie waren die twee. De een zei, dit was helemaal voor mij, ik ben GHZ. Hij is vele jaren in onze gemeente geweest. Intussen is hij al vele jaren in een andere gemeente, eh, ik zal me niet stellen waar. En de andere zei, ik ben buig. Twee mensen die voor het eerst in de samenkomst waren. Voor wie dat een heel belangrijke omkering heeft betekend in hun leven. Soms doet hij dat. Iedereen zegt, ik vond het mooi, ik vond het niet mooi, niet interessant of wel interessant. Maar het was voor twee heel in bijzonder bestemd. Mensen die voor het eerst in de zaal zaten. Die ook allebei, jaren de een, nog steeds in... Eh, onze gemeenten. Maar dat is verder niet zo belangrijk. Maar voor allebei was dat een keerpunt. Dat was een woord van kennis. Ik moest het over twee mannen hebben. En die ene zijn letterlijk ik ben baardig. En die andere zijn letterlijk ik ben verhuisd. En dat, euh, ja, dat gebeurt natuurlijk niet elke zondag. Maar dat zijn woorden van kennis. Toen was ik nog ouders wat ik ermee moest met woorden van kennis. Dat gebeurde wel natuurlijk. Dat is het leuke. Ook al ben je er theologisch nog helemaal niet aan toe. Een beetje helemaal... En we hebben er wantrouwig tegenover hoe dat allemaal zit. Dat gebeurt gewoon wel. Je ontvangt dat van de Heer. En dat zijn, dat zijn heel bijzondere ervaringen. En ze zijn ook voor u. Want het hoeft niet vanaf de preekstoel. Dat kan natuurlijk overal. Stel je, als je er je maar voor open stelt. Als je het maar wil. Ga er maar om bidden. Als u bezig bent met evangelisatie. Als je bezig bent met, uh, met pastoraat. Om even die twee voorbeelden heel duidelijk naar voren te halen. Ga maar bidden dat je dat soort woorden van de Heer ontvangt. Stel je ervoor ook. Heer, ik wil het graag ontvangen. <coughs> ik wil het graag ontvangen. Morgen en overmorgen. DV gaan weer voor heel veel mensen bidden. Er gaan heel veel mensen de handel En constant is het gebed in mijn hart. Geef me woorden van wijze. Woorden van kennis. profetische woorden. Die ik over mensen mag uitspreken. Maar ook gaven van genezing. Ik heb zaterdagmiddag een seminar over genezing. En over al die dingen. Heer, geef wel. Alle negen hebben we ze nodig. We gaan het eerst morgen uitleggen hoe het zit. Want we gaan al die mensen erbij betrekken. En dat is heerlijk. En uh, dat... Uh... Dat is dus mijn eigen gebed. Maar het is voor jullie net zo goed. Bid en u zult ontvangen. Jacobus zegt, u hebt niet, want u bidt niet. Als je zegt, ja, ik dat soort dingen nooit. Ja, je, hoe vaak heb ik er al om gebeden. Ik had pas een leuke vraag van iemand die zei, ik heb het uh, zondagavond ook verteld van iemand die zei, ik, ik maak nooit wonderen mee ik zei, ja dat is geen wonder Iedereen iemand te lachen, ik had zelfs in de gaten dat het een, een, een komisch effect had hij maakte nooit wonder mee, ik zei geen wonder ik zei, hoeveel mensen heb je al de handen opgelegd? joh, nu ik zei, nou weet je, je gaat honderd mensen de hand opleggen en je proclameert genezing je zegt niet, wilt u, wilt u, wilt u en je zegt, proclameer genezing en als je dat honderd keer gedaan hebt en er is niks gebeurd, kom je bij me terug nou, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Honderd mensen. Als je wonder wil zien, begin. Je moet niet passief gaan zitten wachten tot wat een ander zo doet. Begin. Oké, okay. nou ja, neem het maar mee. En toen was het zeven over tien. Dus ik denk jullie dat we er een punt aan gaan breien. Ik je niet. Ik zou voorstellen dat we samen gaan danken en bidden. <tie> U bent een wonderbare gever, Heer. Want U geeft al die gaven. En U geeft ze nog elke dag, mild en overvloedig, aan honderdduizenden christenen, miljoenen christenen, die zich ervoor openstellen om van U te ontvangen cadeautjes om door te geven aan anderen. En hier, zoals wij hier vanavond bij elkaar zitten, willen wij dat ook van U bidden. Schenk ons die cadeautjes. Niet voor onszelf, hier, En al helemaal niet om er zelf mee te gloreren. Maak cadeautjes waar we anderen mee kunnen dienen. Help ons mensen te worden die een bediening hebben. Dat wil zeggen, andere mensen gaan dienen. Uw gemeente gaan dienen. Maar ook ongelovigen gaan dienen. opdat ze tot de gemeente gaan behoren. Heer, leer ons te dienen. En leer ons open te, ons open te stellen voor uw kracht. Die we daarbij nodig hebben wonderbaarlijke kracht, die we van onszelf niet hebben. Ook al woont de Heilige Geest in ons, u moet het ons elke keer weer geven. We moeten voortdurend van u afhankelijk zijn. Leer ons dat, hier, want dat valt ons niet mee. We denken dat we het wel in de vingers hebben. En we krijgen dat nooit in de vingers. Want dat moet altijd weer helemaal opnieuw van u komen. Hier, help ons om daar niet bang voor te wezen. Integendeel, tegendeel, ons er helemaal naar uit te strekken... ...dat u het gaat doen door ons heen. Zegen zo uw woord, Heer... help ons om er verder over door te denken... ...om het te verwerken... ...en om ermee aan de slag te gaan. Hier, zo spreken we ook een zegen uit... ...over elkaar. Leggen we als het ware elkaar de handen op... ...tot zegen, tot bemoediging... ...tot aansporing, tot vernieuwing... ...tot versterking in het geloof... ...opdat we allemaal gaan groeien... ...verder gaan groeien... Tot die volkomen wasdom. Tot we alle meer en meer gelijkvormig zijn aan het beeld van de Heer Jezus. Dank u voor alles wat u gegeven hebt. Wees met ons als we naar huis gaan. Bewaar ons op al onze wegen. Dicht bij u. En tot eer van uw naam. Amen. Lieve mensen, wanneer is het de volgende keer Jelle? Ik heb geen flauw idee. Maar ik schat ongeveer over hè? Oh, dat is over vijf weken. En dan gaan we het hebben over geloof. Als u zegt, daar kan ik wel meer van gebruiken, gaan we er samen over nadenken.